6 uur. Dit is Radio 1 met Ruk van der Westerlaken. Het onderzoek in de zaak Tuitje Hoorn wordt uitgebreid. Meer erover zometeen in het NOS Radio 1-journaal. Nu is het NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. Dat begint ook met die zaak Tuitje Hoorn. Huisarts Tromp uit die plaats pleegde begin vorige maand zelfmoord. Nadat hij was geschorst door de inspectie... Er wordt onderzoek gedaan naar het sterven van een van zijn patiënten... die hij grote hoeveelheden morfine had toegediend. En er zal nu ook onderzoek worden gedaan naar minstens vijf andere zorgverleners. Waaronder een apotheker, een huisartsenpost en een andere individuele huisarts. Een van de centrale vragen in het onderzoek is hoe de huisarts aan de grote hoeveelheden morfine... en het rustgevende middel Dormicum kwam waarover hij beschikte. Koning Willem-Alexander zal tijdens zijn bezoek aan Rusland... geen politieke kwesties aan de orde stellen. Premier Rutte maakte dat duidelijk tijdens zijn wekelijkse persconferentie. De koning wordt vanavond in het Kremlin ontvangen door president Poetin... in het kader van de afsluiting van het Nederland-Rusland-jaar. Minister Timmermans zal morgen bij de lunch met zijn ambtgenoot Lavrov... terughoudend zijn over het conflict over het Greenpeace-schip Arctic Sunrise. Rutte zei dat Timmermans er niet uitvoerig over zal onderhandelen... met zijn ambtgenoot Lavrov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 Uh, de politie die vraagt ook wel eens iets bij ons om. En zolang er geen dwangbevel van de officier van justitie komt... krijgt uh, de recherche, uh, de politie, krijgt helemaal niets. Minister Dijsselbloem wil de wet aanpassen om fraude... zoals bij de Rabobank in de Liborzaak te voorkomen. Volgens Dijsselbloem voldoende regels om manipulatie aan te pakken nu niet. Aan de Tweede Kamer schrijft hij dat deze lacune... zo snel mogelijk moet worden gerepareerd. Eerder deze week zei Dijsselbloem dat hij het lief zou zien... dat frauderende Rabomensen worden vervolgd. Hij schrijft nu dat er geen strafrechtelijke vervolging komt... van medewerkers die bij manipulaties waren betrokken... en die nu nog bij Rabo werken.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 werd gezien als een teken dat een doorbraak in zicht was. Maar volgens Kerry zijn er nog altijd belangrijke geschillen... die moeten worden overbrugd. In Genève onderhandelen de vijf permanente leden... van de VN Veiligheidsraad en Duitsland met Iran. De Sinterklaas-intocht in Amsterdam gaat door en Zwarte Piet mag erbij zijn. Dat heeft de rechtbank bepaald in een zaak die was aangespannen... door tegenstanders van Zwarte Piet. Zij vinden de knecht van Sinterklaas racistisch en respectloos... voor mensen van Afrikaanse afkomst. De rechter daarover. Weliswaar is door de burgemeester erkend dat voor sommige mensen... de aanwezigheid van Zwarte Piet en de link die ze daarmee maken... zeer pijnlijk is. Maar dat openbaar orde daardoor in het geding zal komen... is vooralsnog niet aannemelijk geworden. Burgemeester Van der Laan en de organisatie van de intocht kwamen eerder tegemoet aan de tegenstanders door het uiterlijk van Zwarte Piet aan te passen. Zo dragen de Amsterdamse pieten geen gouden oorringen meer en krijgen ze een andere kleur lippenstift en hebben ze niet alleen maar kroeshaar. Het weer. Vanavond is het bewolkt en vanuit het zuidwesten trekken flinke buien het land in. Morgen trekken de buien weg en wordt het vrij wat droog met zonnige perioden. Later in de middag raakt het weer bewolkt en volgen opnieuw buien. Het wordt rond de 10 graden en het waait flink. De verkeersinformatie, hier is René Passet. Nog steeds de flinke vertraging rond Rotterdam vanwege de afgesloten A15. Die weg is waarschijnlijk nog uren dicht tussen knooppunt Benelux en Pernis, komende vanuit Europort. Dat levert op andere snelwegen rond Rotterdam en ook op de secundaire een verkeerschaos op. In de rest van, de land, van het land verloopt de avondspits redelijk normaal. Bijna wel zijn er problemen op de ring van Amsterdam en in het oosten bij Arnhem. En bij Utrecht, want er is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Everdingen. Op de A2 vanuit de stad naar het zuiden. zat 9 kilometer file. Twee rijstroken zijn dicht. En dat merkt u inmiddels ook op de A27. Dan de ring van Amsterdam. Het ging zo goed voor de Contunnel, De weg was weer vrij. Maar toen kwam er een auto stil te staan en is er weer een rijstrook dicht. Vanaf knooppunt de Nieuwe Meer mag je al aansluiten in 9 kilometer file. Omrijden heeft niet veel zin via de zuidkant. Van tussen Osdorp en Duivendrecht ook 9 kilometer. Arnhem dan. Op de A12 vanuit Duitsland staat bij knooppunt 12 kilometer na een ongeluk. Verkeer kan dan via de af en de oprit met enige moeite langs. Bij Rotterdam dus, daar staat de langste file op de A20. De logische omleidingsroute richting Gouda tussen Maasluis en het Terbrechtseplein. 14 kilometer. Ook bij de Beneluxenol staat het muur vast. Op de N15, vlak voor de afsluiting vanaf de Maasvlakte... staat bij Pernis nog altijd 11 kilometer. Omrijden dat kan via Brielen, Dan de N57, de N215 en de N59.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 Maar alleen als hij voor 1 januari op uw naam staat. Kijk op autovoordezaak.nl. Het is tijd voor een auto voor de zaak. Het NOS Radio 1 journaal Rick van der Westerlaken. Een heel goede avond. Utrecht maakt zich klaar voor de start van de Tour de France. C'est definitief. Le grand départ du Tour de France 2015 aura lieu à Utrecht. Dat was toerbaas Prudom, die het nieuws vanochtend bekend maakte. Straks Marcel Bril, die een rondje maakt in de Domstad. Maar we beginnen met het onderzoek rond huisarts Tromp in Horn. Dat wordt uitgebreid door de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De huisarts pleegde afgelopen zomer zelfmoord nadat hij geschorst was door de inspectie. Trump zou een terminaal zieke kankerpatiënt... veel te veel morfine en het slaapmiddel Dormicum hebben toegediend. In studio is Rinke van der Brink, onze gezondheidsspecialist. Eh, Rinke, jij hebt deze zaak op de voet gevolgd. Waarom breidt de inspectie dit onderzoek uit? Um, het onderzoek naar de huisarts speelt een minder grote rol. Het gaat nu erom dat uh, in de, het calamiteitenonderzoek, zoals de inspectie het noemt... Uh, op basis van het strafrechtelijk dossier van het Openbaar Ministerie... een aantal andere betrokkenen in beeld zijn gekomen. En uh, de inspectie gaat nu naar die andere betrokkenen onderzoek doen. En daarbij gaat het om uh, een apotheker in Tuitjehoorn die in hetzelfde gezondheidscentrum gevestigd is als huisarts Tromp was. Uh, het gaat om een huisartsenpost in de buurt. Het gaat om een andere huisarts en om nog minstens twee andere betrokkenen... waarvan ik niet weet... Uh, uh, wat voor functies ze hebben. Nee, maar waar richt dat onderzoek van de inspectie. Zich dan nou ja, er zijn nog, nog veel vragen open. Bijvoorbeeld: um, hoe kon het dat uh, de huisarts. of zulke grote hoeveelheden. Uh, morfine en dormicum beschikte? En uh, op die vraag is nog geen antwoord. En daar gaat de inspectie onderzoek naar doen. En kennelijk is er aanleiding om dat onderzoek te verbreden. naar andere zorgverleners in die regio. Um, ik weet niet waarom dat is. Nee, want en nog even uh, in die zaak werd inderdaad in de, in de praktijk van deze arts heel veel uh, uh, voorraad morfine gevonden en dormicum eigenlijk meer dan toegestaan is. Nou, het gaat niet zozeer om toegestaan, maar om gebruikelijk is. Er is uh, huisartsen hebben gewoon kleine voorraden van die middelen omdat ze meer niet nodig hebben. Ja. En um, in dit geval ging het om een heel grote voorraad, want de huisarts kon uh, twee injectiespuiten met 2000 milligram in totaal. ...vullen van de morfine en 350 milligram dormicum. En dat zijn geen gewone voorraden. Nee. Goed, vijf andere zorgverleners worden dus onderzocht... ...door de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Dat betekent niet per se dat ze ergens van verdacht worden. Um, er is voor de inspectie reden om te kijken naar hun rol uh, in de zaak Tuitjenhorn. Um, of dat precies betekent dat zij allemaal verdacht zijn. maar nee. uh, Kennelijk denkt de inspectie dat ze een rol spelen in de, in de, in de, zaak. de, in de zaak. Dus er is voor de inspectie wel uh, reden om dat onderzoek te doen. Dus het kan ook gewoon uh, zijn om meer informatie te krijgen. Uh, het onderzoek richt zich worden. niet op het handelen van de huisarts. Okay. Het richt zich dus op het handelen van die andere betrokkenen. Oké, okay. Rinke van den Brink, dankjewel voor de toelichting op dit moment. En daarmee is het tien over zes geworden. Ja, in de Alpen hebben ze Oetsi, de gletschermummie. maar in Noord-Holland hebben ze vanaf nu Kees, de steentijdman. Kees is een reconstructie van een bewoner van de kop van Noord-Holland... van 4500 jaar geleden. Gemaakt aan de hand van een puntgaaf bewaard skelet uit die tijd. Verslaggever Mathijs van de Wiel was vanmiddag bij de onthulling daarvan. Kees die heeft 4500 jaar lang in de Noord-Hollandse klei gelegen. Tot die dag in 1990. Archeologen deden een unieke vondst. Nou, ze hadden het niet verwacht dat ze een skelet eh, vonden. Ze hebben daar een hoop gevonden, allemaal bordjes en dingen. Ja. Maar dat skelet, dat was echt iets heel aparts was dat wat, eh, wat erbij kwam. Ja. U bent ook Kees, hè? Ik ben Kees. Ja, ja. Eigenlijk, u was al Kees. Ik was al Kees, ja. ja. Van mijn geboorte aan. Kees van Berkel, dat is de huidige eigenaar van het land... waar die oude Kees gevonden werd... En daarom heet hij zo. Ze konden zien dat het een mannelijk skelet was. Dus toen hebben ze het naar mij vernoemd. En hier staat hij dan, gereconstrueerd vanaf dat skelet. Het is Madame Tussauds, maar dan anders. Een vitrine in het Westfries museum. Indrukwekkend brede kaaklijnen, die Kees. Ja, nou, dat klopt ook. Want de heel typerende van de schedel was dus dat hij erg mannelijk was. Stoere vent, die Kees. Heel stoere vent, brede kaken, stevige wenkbrauwbogen, hoge jukbenen. Grote kin. Uh, ja. Nee, het was echt een mannetjesputter. Maar ja, Dolossi is fysisch antropoloog. Zij maakte de reconstructie van zijn gezicht. Het, het is gewoon leuker om naar een mens te kijken... dan alleen naar wat de mens heeft achtergelaten aan potjes en pannetjes. Dus dat is het eigenlijk. Het geeft gewoon wat meer interesse in die tijd. Ze zagen er niet wezenlijk anders uit dan wij, hè? Dan een case van nu. Nee, nee, het zijn gewoon dezelfde mensen als jij en ik. Hoe maak je vanaf een geraamte van 4500 jaar oud een... Uh, ja, leven is echt beeld, want je staat ernaast en je denkt, hij zegt, kees. Nou ja, dat, uh, je begint dus met de schedel en op bepaalde punten op de schedel is de weefeldikte zo dik, dus dan weet je. Hoe dat. dik de huid is. En de vetlaag en de spieren enzovoort enzovoort. Dus dan weet je dat en als je al die punten hebt op de schedel, heb je al een soort gezicht. En daarna hebben je natuurlijk ook nog allemaal regels voor hoe de vorm van de ogen er is of hoe de mond eruit ziet, waar de neus precies zit. U heeft hem een uh, stoere, rossige baard gegeven en uh, rossig haar in een paardenstaart. Is u dus eigen vrijheid geweest, hè? Uh, iedereen u vond kees zo wel leuk. Nou, nou hij ziet er zo goed uit, moet ik zeggen. Het hij kan... heeft er niet zo uitgezien, maar hij had er zo uit kunnen hij zien. Hij had er zo uit kunnen zien, ja. Dat mm -hmm. is het eigenlijk, hè? Ja. Casey. Ja, hij is goed, hè? Ja, echt leven is echt. En Lisbeth Teunissen is archeologe van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Hij heeft wel een beetje een glimlach ook, ja. is dat een binnenpretje, ja. Is dit nou ook een hele bijzondere reconstructie voor archeologen... of is het vooral bedoeld om het grote publiek kennis te laten maken met de steentijd? Nou, alle twee, denk ik wel. Wat ja. heeft zij u geleerd, deze case? Dat, uh, dat het leven in de steentijd ook heel goed was. Als je kijkt naar zijn skelet is hij heel gezond. Hij geen gaatjes in zijn gebit. Ja. Het was gewoon goed toeven toen. Hij poetste we... niet, hè? want ik begreep nee. dat hij nog tandplak heeft. Klopt, dat is nog gewoon bewaard gebleven. Wat bent u over zijn leefstijl dan te weten gekomen? Dat hij van alles deed. Hij, uh, hij uh, was boer, maar hij jaagde ook. En uh, hij wist gewoon alle voedselbronnen in uh, dat openkwelde landschap te benutten. Ze waren niet zielig. Nee. Best bewaarde skelet uit de prehistorie. Hoe kan dat in deze drassige grond? Ja, juist daarom. Hmm. Omdat de klei uh, eigenlijk het zuurstof afsluit. En daardoor krijg je hele goede bewaaromstandigheden. Liggen misschien nog wel veel meer kezen. Ik weet zeker dat er nog veel meer kezen liggen. Ja. Opgave maar. Of niet, laten zitten. Waarom? Nou, voor, voor toekomstige generaties. Dat u niet meteen alles weten? Nee. Dat is gek. Er is al zoveel nu te doen kan je veel beter in de grond laten zitten. Hoe vindt u de ervaring hoe naast staan? Nee, ik vind het wel heel, heel intrigerend. Gewoon dat je gewoon in de ogen kan kijken. Dat is toch eigenlijk het liefst wat je als archeoloog wil doen... Hè? tussen de oren kruipen van ja. de prehistorische mens. Kees, of zoals Matthijs van de Wiel zei... Casey is vanaf morgen te bewonderen in het Westfries Museum in Hoorn. Maar u moet zich daarvoor wel eerst aanmelden. Ja, en dan uh, Utrecht. Het is uh, koers in Utrecht. In 2015 zal het peloton van de Tour de France door Utrecht heen rijden. Maar verslaggever Marcel Bril maakt alvast een rondje in de domstad. Ja, Marcel, we hoorden je vorige uur wegfietsen. Was het een beetje een, een comfortabele tocht... Nee eerlijk gezegd niet en uh, de tocht die heeft ook maar heel kort geduurd want ik had de balans uh, nog niet uh, gevonden met die dunne bandjes op die racefiets of het begon me toch te regenen. Dus uh, toen ben ik maar uh, afgestapt dus voor mij was de koers vrij kort. Ik hoop uh, dat je begrip uh, voor de situatie hebt dat er toch echt wel grenzen zijn. Ja ik begrijp het. Um, ja, dank je. En bovendien moest ik nog mensen vragen die hier in Utrecht wonen en ook ondernemers. Wat zij er nou allemaal van vinden dat die tour hier naartoe komt. Dus dat heb ik in de tussentijd maar gedaan. En je zult zo horen dat het gemengde reacties zijn, gemengd enthousiasme. Maar de eerste jongen die je hoort, die is heel erg blij. Ik ben heel blij. Hè. Ik vind het wel uh, een, een, een mooi nieuwtje vandaag. Fietsen genoeg hier uh, rond het Domplein. Ja, je wordt uh, bijna aangereden op elk hoekje van de straat. Maar zijn nog geen uh, wielrenners. Een Tour de France hier dicht bij de Dom. Ziet hij dat zitten? Het is wel leuk. Ik vind de Tour de France wel leuk, maar... Heel veel fietsers bij de Dom. Waar wil je ze neerzetten? Het Is die smal ah. hè? Ja, dat is wel heel smal. En de klinkers zijn ook niet heel erg optimaal, denk ik, om uh, met racefietsen overheen te rijden. zijn in ieder geval leuke extra evenementen bij. En dan zijn er mensen die zeggen: Het is zonde van het geld dat de gemeente hier geld aan uit gaat geven. Oh, dus Hoe ze moeten we ervoor betalen, Utrecht? Kost uh, ongeveer de uh, gemeente 5 miljoen euro. Oh, ja, dat verandert de zaak een beetje. Dat is wel heel veel, inderdaad kan het niet gewoon gratis. Je stelt je stad toch ook beschikbaar voor zo'n stad? Dus dan uh, zou de organisatie niet gewoon Utrecht moeten betalen. Goeie suggestie, maar ik denk dat het niet zo werkt. Ja, jammer. Nee, 5 miljoen vind ik dan wel weer heel erg overdreven. Dan denk ik, ja, laat het dan maar een andere stad doen of zo. Ik voel me bijna een beetje schuldig, want u begon zo enthousiast... en volgens mij hoeft het nu niet nee, meer. ik vind het dus niet zo leuk meer eigenlijk. Het was een leuk idee. Hoe kijkt u er tegenaan dat de tour hier gaat beginnen? Ik ben zelf een Utrechtenaar, dus ik denk, dat is leuk. Ja, ja. trots erop. Ik ben er trots op, ja. Ik ben er heel trots op. Hoe komt dat? Waarom is dat zo belangrijk? Um, ja, ik ben hier geboren en getogen. Dus het is mijn stadje, zoals ze dat al zeggen, in Utrecht. En ik denk dat uh, ja, de hele organisatie die erbij komt... dat het gewoon heel wat zegt over de gemeente Utrecht. Want wij kunnen dit aan. Ik denk dat we toch wel meer naamsbekendheid krijgen. En dat Utrecht niet zo'n uit de hand gelopen dorpje is. Maar wel meer dan dat. Maar dan toch die vraag. Het gaat de gemeente, dus u als inwoner van Utrecht wel geld kosten. Hoe erg is dat? Dat vind ik helemaal niet erg. Zolang ik nog een biertje kan drinken, hier vind ik alles best. En het lukt nog wel, hè, geloof ik. Ja hoor, nog wel twee ook. Dan nog even naar binnen bij een souvenirswinkel. Dag meneer, bent u blij dat de tour hier gaat beginnen? Van de ene kant wel, de andere kant ja, een beetje dubbelzinnig voor mij. Maar wat is het dubbelzinnige? Uh, de drukte die hier gaat komen, de 800.000 tot een miljoen bezoekers die gaan ook de bol een beetje blokkeren. En zeker met een tour door de stad heen... wat al kleinschalig is hier in het museumkwartier... gaat uh, toegang belemmeren tot mijn winkel. Maar aan de andere kant zal het over een aantal dagen verspreid zijn. En de mensen die hier komen rijden... nemen ook familie, vrienden, kennissen mee... die ook in een hotel gaan verblijven en ook gaan shoppen. Ja, die misschien wel allemaal van die mooie Nederlandse klompjes gaan kopen. Dat, uh, dat hoop ik wel. Dus ik uh, denk dat er voor iedereen wel wat aan de strijkstok blijft hangen. Gaat u zelf ook meebetalen aan de tour? Sponsort u uh, die ja. activiteit? Nee, we hebben een gezin thuis. Ik heb vier kinderen. En daar moet ik elke dag voor werken. En die wil ik graag een boterham geven. Maar ik ga geen sponsoren. Daar ben ik te klein schalen voor als eenmanszaak. Dank u wel. Verkeersinformatie, We gaan naar René Passet, want het is nog steeds druk, hè? Ja, het is, uh, hangt een beetje vanaf waar je rijdt in de Randstad. Want bij Rotterdam, daar is het nog steeds hartstikke mis. Vooral aan de westkant van de stad, vanwege die afgesloten A15. Amsterdam zijn vooral problemen op de ring. Maar rond Utrecht, ja, dat gaat eigenlijk best aardig. Behalve dan uh, op de A2. Uh, Oorschot, de A58, Eindhoven-Tilburg. Daar is juist een ongeluk gebeurd. Twee kilometer file staat er, maar die groeit hard aan, die file, want er zijn twee rijstroken dicht. En dan we even kijken naar een paar andere dingen. De A10 dus. Voor de Contenol staan auto's met pech in beide richtingen. Dat veroorzaakt vooral vanuit Den Haag nu een lange file. 8 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. Bij Arnhem nog steeds problemen op de A12 vanuit Duitsland. Een lange file daar van dertien kilometer. En bij Rotterdam dus de afgesloten A15. Mensen rijden om via de A20, maar moeten dan wel heel veel geduld hebben. De A4 staat helemaal vol en tussen Maasluis en Rotterdam Centrum is het vervolgens aansluiten in 11 kilometer file. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Rick van der Westeraken. Het is bijna tien voor half zeven. Terwijl in Genève koortsachtig wordt overlegd om iets van een akkoord te kunnen sluiten over het Iraans nucleair programma, laat de Israëlische premier Netanyahu weten daar er bij voorbaat niets van moet hebben. De internationale gemeenschap heeft een slechte deal. Dit is een very... heel Bad deal. Uh, and Italy, it. Een slecht akkoord dat Israël verwerpt. Al dus Netanyahu en hij legt uit waarom hij het zo'n slecht akkoord vindt. Iran got the deal of the century. They got everything and paid nothing. Everything they wanted. They wanted relief of sanctions after years of a uh, grueling sanctions regime. They got that. They're paying nothing because they're not reducing in any way their nuclear uh, enrichment capability. Iran sleept de deal van de eeuw binnen, volgens Netanyahu. Zoals de verlichting van de economische sancties. En daarvoor in ruil hoeft Iran niets te doen aan zijn nucleaire verrijkingscapaciteit, zegt Netanyahu. Israël voelt zich dan ook niet gebonden aan een mogelijk akkoord. Israël is niet obliged door dit akkoord maar de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry zei aan het eind van de middag... dat er nog geen akkoord is en dat belangrijke punten moeten worden opgelost. Iran-correspondent Thomas Erdbrink over alle diplomatieke ontwikkelingen in Genève. Dat duidt erop dat er misschien iets van een begin van een deal gemaakt zou kunnen worden. Ja. Maar ja, of die deal ook echt over de details zou gaan... of in plaats daarvan gewoon een soort van interim is waarbij iedereen even zijn goede...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 Zondag zijn de European Music Awards van MTV in Amsterdam... en daarom zijn er al veel beroemdheden in de stad te vinden. Verslaggever Yannick Eling ging naar ze op zoek... met paparazzi Mario Nap. In The Grand, het hotel in Amsterdam... daar zouden wel eens wat celebrities kunnen verblijven. Fotograaf Mario Nap staat met zijn telelens om het hoekje. Ik heb nog niks gezien. Het is, het is eigenlijk nog vroeg nu, dus... Uh... Maar het is even afwachten. We gaan zeker iets maken. Dus, uh. het, het is wel een spannend weekend voor uh, mensen zoals jij, denk ik hè? Ja, dus constant. Uh, Social media in de gaten houden. Kijken wat de sterren, twitteren, waar ze zitten. Waar zijn ze nou te vinden? Nou, in ieder geval uh, bij de Grands. Uh, bij het Conservatorium Hotel. Uh, Amstel Hotel. En uh, daar hebben we al de vier uh, of de drie grote hotels gehad. En dan in de avonduren ook de koffieshops, hè? De coffeeshops onder andere en, en misschien een andere uh, uh, uitgangen. Uh, Uitgaansgelegenheden zoals Jimmy Wool en andere ja, bekende restaurants in Amsterdam. En wat is nou de foto die je het liefst zelf nog wil maken? Ja, nee, Marlysaire is misschien toch wel in een coffeeshop of zo. Of dat ze eruit komt met een grote joint in de mond. Ja, dat gaat wereldwijd goed komen. Dat, dat zijn goede foto's. Ja, daar moeten we van hebben. Dus. Wat levert dat nou op, zo'n foto? Weet je dat? Ja, dat is zo verschillend. Ook die markt is natuurlijk enorm. Uh in het zakken, dus het is net ja, hoeveel, hoeveel, of je het exclusief hebt of niet, dus ja het kan 100 euro zijn, het kan ook 2000 euro zijn, of 3000, dat ligt eraan ja, het komt dus een zwart busje aan hier, je ziet niet uh, wat er achterin zit nee, ramen. geblindeerd ramen ja. er komen ook wat mensen met mobieltjes bij staan ja, zijn dat nou concurrenten van je? ja, wij proberen, wij hebben natuurlijk wel apparatuur bij ons wat we eventjes wat, uh, wat beter beeld kunnen maken dus je zegt eigenlijk, uh, de mensen thuis die leggen het af ja, die leggen het wel af, maar ze zijn allemaal welkom. Als ze maar niet voor mijn neus staan. Die meneer in die, uh, in die rode jas. Wie is dat? Oh, oh mijn god. Dat is hem, hè? Kratzer, yes. look in please. Oh, komt er weer even voorbij lopen. Ja, nou, zie je wel. Als je me lacht genoeg blijft wachten. Ik, ik had hem vanmorgen al weg zien lopen. En toen wist ik niet zeker of het hem was. Maar je ziet het, na twee, drie uur komt hij toch weer teruglopen. Dus uh, ja, die staat hier in ieder geval op. Dus, uh, mooi. Goed, een ster alvast op de gevoelige plaats vastgelegd. En uh, goed, uh, meer sterren dus in Amsterdam. En nog veel meer paparazzi die er achteraan zitten. Ja, uh, vanavond zijn koning Willem-Alexander en koning Maxima uh, in Moskou. Ze wordt ontvangen door de Russische president Poetin. De koninklijke paar bezoekt vandaag en morgen Rusland... om het uh, ja, roerige vriendschapsjaar af te sluiten. Verslaggever Kiesja Hekster is in het Kremlin. Kiesja, uh, is het ontvangst al begonnen daar? Ja, op dit moment worden de koning en de koningin door president Poetin uh, ontvangen. Ze dus zijn ook heel even weggelopen uit de zaal. Uh, president Poetin bijna een kop kleiner dan onze koning en uh, koning en koningin die zich uh, even hebben omgekleed, heb ik begrepen, snel na de aankomst op uh, vliegveld Vlukovo. Dus uh, ze zijn nu eventjes aan het praten en over uh, ja een paar minuten zal het uh, diner beginnen in de zaal hiernaast. Ja, de, jouw eerste indruk was het een en al vriendelijkheid. Absoluut een en al vriendelijkheid. Uh, ze kwamen allebei uit een uh, gouden deur, de deur met de, de gouden deuren, naar elkaar toegelopen. Poetin stak zijn hand uit, die werd hartelijk begroet. En ze staan nu ook uh, zelfs te praten over de Koninginnenkamer hier in het Kremlin al eventjes. Dus uh, het ziet er allemaal heel... Uh... Nou, opgewekt uit in het eerste gewicht. Goed, Kiesja. Ga terug naar die ontvangst. En uh, doe er later verslag van voor ons. Voor uh, NOS Radio. En natuurlijk ook televisie. Uh, ik gaat het allemaal horen vanavond en morgen natuurlijk. Tot zover dit NOS Radio 1-journaal van vrijdag 8 november. Wat mij betreft alvast een heel mooie avond. Maar op Radio 1 gaan we natuurlijk gewoon verder. Zo dadelijk avondspits van WNL met Joost Eertmans. Joost. Rick. Hi. Hi, Rick. Uh, Je ja, bent een echte TV-man. Ja. Ik ben radioman en radiomensen... die hoeven nou niet altijd zo van ons uiterlijk te hebben... in tegenstelling tot uh, tv-mensen, toch? Nou, volgens mij valt het bij televisie er ook wel mee. Zo mooi zijn we toch allemaal niet? Nou, dat moet je, over dat moet je altijd... Euh, nou, ik weet niet of je dat over jezelf mag zeggen... maar uh, je hebt er toch meer uh, werk van. Ik, ik ga het <g Speert> namelijk over euh, uiterlijk hebben. Okay. Uh, radiomensen en uiterlijk, dat hoeft niet. Maar het punt is... Er is namelijk uh, weer een nieuw gen ontwikkeld om muizen zo jong en mooi mogelijk te houden. En dat voel je al aankomen. Uh, dat willen we ook met mensen gaan doen. Um, Zolang mogelijk jong blijven. Het is een beetje de trend. Ook zo mooi mogelijk blijven. Uh, je mag niet meer versleten raken of oud en verrimpeld. Uh, alles wordt eraan gedaan met, met, met van allerlei technieken En daar gaan we het zo meteen ook over hebben hoor. Hoe mensen jong kunnen blijven. En ik zeg, we zijn allemaal veel te veel met ons schoonheidsideaal bezig. Dat wordt een soort race naar, naar nowhere wat mij betreft. Het is mijn mening. Ik hoor graag de reactie van de luisteraars uh, op deze stelling. Uh, de hotline is geopend 0800 1121. Um, of praat me even via Twitter, hek je eens of hek je oneens. Uh, we zijn te veel bezig met ons schoonheidsideaal. Daar hoor ik graag je reactie op, de verbale stoeipartij begint. Zet je verstand op één, graag tot zo. Uw bedrijf heeft behoefte aan een professional die je niets meer hoeft uit te leggen. Dat is toevallig. Tempo Team heeft honderden ervaren professionals die in aanmerking komen. Zoals financiële of IT-professionals.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 Huisarts Tromp pleegde begin vorige maand zelfmoord nadat hij was geschorst door de inspectie na de dood van een patiënt die hij grote hoeveelheden morfine had toegediend. Er wordt nu ook onderzoek gedaan naar minstens vijf andere zorgverleners, onder wie een apotheker en een andere huisarts. Minister Dijsselbloem wil de wet aanpassen om fraude, zoals bij de Rabobank, in de Liborzaak te voorkomen. Volgens Dijsselbloem voldoende regels niet om manipulatie aan te pakken. Aan de Tweede Kamer schrijft hij dat het gat in de wetgeving zo snel mogelijk moet worden gedicht. Premier Rutte verwacht niet dat koning Willem-Alexander tijdens zijn bezoek aan Rusland politieke kwesties aan de orde zal stellen. De koning wordt vanavond in Moskou ontvangen door president Poetin in het kader van de afsluiting van het Nederland-Ruslandjaar. Rutte denkt dat over het conflict over de bemanning van een Greenpeace-schip wel wordt gesproken tussen ministers Timmermans en Lavrov. Tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Gerrit er trekt nu een actief regengebied, vooral over het midden van het land. En vanavond en vannacht krijgen we nog meer buien vanuit het zuidwesten. Er trekt dan een klein lage drukgebied over het land met onweer en veel wind. Boven land krijgen we windkracht 5A6 en zee krachtig tot hard, mogelijk stormachtig, windkracht 8. En die wind die komt dan uit het zuidwesten tot westen. En ook moet u rekening houden met zware windstoten tot 90 km per uur. Dus het wordt vannacht onbestendig. De temperatuur daalt naar zo'n 6 tot 8 graden. En morgen dan begint de dag droog op veel plaatsen met enkele opklaringen. Alleen in het noorden en noordoosten zijn dan nog steeds buien actief. In de loop van de ochtend trekken die buien weg. Het blijft dan een groot deel van de dag droog. Maar vanuit het zuidwesten nadert morgenmiddag een nieuw regengebied. De eerste regen arriveert in de middag in Zeeland. En daarna breidt de regen zich uit over het land. De temperatuur die komt uit op zo'n 9 tot 11 graden. Vooral morgenochtend staat er in het noorden nog een krachtige tot harde wind uit het westen, bij buienwindstoten tot 75 km per uur. In de rest van het land staat een matige zuidwestenwind en in het noorden, daar neemt de wind geleidelijk af. Zondag is het heel behoorlijk weer, met flinke opklaringen, maar ook enkele buien, vooral in de kustprovincies. Het wordt zondag ongeveer 10 graden. Na het weekend begint de nieuwe week koud... met maandagochtend minimumtemperaturen van 1 à 2 graden boven nul... en stevige nachtvorst. Daarna wordt het weer zacht en wisselvallig herfstweer. AVB Verkeersinformatie. 33 files nog, alles bij elkaar nog 130 kilometer. Veel dagelijkse files beginnen wel zoetjes aan op te lossen... maar bij Rotterdam is daar nog niet echt sprake van. Daar zijn nog grote problemen op de ringweg vooral. Bij Amsterdam staat een lange file voor de Koentunnel... richting het noorden, nog 8 kilometer door een kapotte auto. Bij Arnhem staat het vast op de A12 vanaf de Duitse grens... tot aanknopend Velperbroek, 13 kilometer. Dat heeft te maken met een ongeluk. Verkeer kan er met enige moeite langs. En dan Rotterdam, daar is de A15 tot vanavond laat dicht... tussen het Benelux en Pernis vanuit de Europoort. Dat zorgt op alle andere wegen rond Rotterdam voor flinke problemen. Vooral op de A4... Die zat in beide richtingen vol en op de A20 naar Gouda... tussen Maasluis en het plein 12 kilometer. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Joost Eerdmans. We zijn veel te veel bezig met ons schoonheidsideaal... Het geluid van alle kanten dus, ook van rechts. Hier is Avondspits de leukste plek voor verbaal vuurwerk. Bel WNO 0800 1121. Ja, goedenavond. Met welk blad je vrouw ook thuiskomt... de Weekend Story, Grazia of Beaumonde het draait maar om één ding. Mooie vrouwen kijken. Wat vinden mooie vrouwen ervan? Hoe zien ze eruit? Wat dragen ze? En waar kopen ze het vooral? Elk meisje en iedere vrouw wil er nou precies zo uitzien als hun rolmodel in de bladen. En zo blijft de commerciële molen draaien. Botoxje, neuscorrectie, liposuctie. Het zit allemaal nog net niet in het basispakket. Maar wat scheelt het? We willen er allemaal geweldig uitzien. Het liefst zoals Sylvie Meis of Maxima. Nu dus weer dat muizengen dat ontwikkeld is om ons voor altijd jong te houden. Tegen de rimpels en de verzakkingen. Mensen, waar maken we ons nou toch druk over? Mooi zijn komt met de jaren. We zijn veel te veel bezig met ons schoonheidsideaal. Bel WNL 0800 1121. Welkom, welkom. Vuurwerk in de eter. Dit is Radio Roeptoeter. U kunt inhaken. Belt u 0800 1121 tot 7 uur. De stelling is dus, we zijn te druk met ons schoonheidsideaal. Echte schoonheid zit van binnen. Dat heb ik Herman Vinkers nog wel eens horen uitleggen. Um, muizengen, Ja, dat is er gekomen. Genetisch gemanipuleerde muizenluisteraars... die een eiwit produceren met de naam Lin28A ontwikkelen geen tumoren meer, zijn in staat om zich volledig te herstellen... na amputaties van hun tenen en afgeknipte stukjes van hun oren. Ja, dat gaat niet met verdoving, dat kan ik u ook al verzekeren. Maar in ieder geval, dat, dat doen we dus om erachter te komen... dat muizen voor het eeuwige leven hebben. En natuurlijk gaan we dat later weer uitproberen op de mens... zodat we nooit meer oud worden. Wat vindt u daarvan? Forever young? Moeten we die kant op? Zijn we teveel met ons uiterlijk bezig, met onze... Met onze verschijning. Um, of moeten we gewoon accepteren dat we oud worden en doodgaan? U kunt bellen 0800 1121. Zometeen Marjolein Hurkmans van de redactie Vrouw. En Ma Michael Dijnema is er ook bij. Ik ga eerst naar de eerste beller uh, uit Friesland. Fokje Bleker. F ja. Hoi Fokje. Hoi. <laughs> yes. Leuk dat je belt. Nou, ik bel eigenlijk nooit hoor. Maar ineens... En toen ben ik denk, nou, ik, kan wel even. ik kan wel even reageren. Uit nou, jouw rennen jou, neem ik aan dat het hier staat, toch? Ja, het is, jou, ja, ja. Friesland, hoor. Ja, ik ken echt het. Uit het Fries... uit... Kent u het wel? Ja, ik kom... Nou ja, goed, mijn familie komt in het Zover ligt het ook niet uit elkaar. Nou, kijk eens aan. Ook al fies. Ja, voor een deel. Ja. Maar goed, twee zaken. Ja, ja nou, uh, die stelling was uh, te veel met... met uh, de lijn bezig en met ons bezig. Ja, ja, ja, uiterlijk en schoonheid. Nou, dat ben ik voorkomen met, uh, met Joop Eertmans, Ja, ben. gisteren was het Jos en nu is het Joop. Ik vind het allemaal prachtig. Maar mijn naam is eigenlijk Joost. Ja. Joost? Ja. Joost. Nou, daar ben ik het helemaal mee eens. Uh, het, het is anders niks als je in de bladen kijkt. Ook uh, mm. de lijn en het mooie. En, en het is best leuk om mooi te zijn. En uh, ja. om er goed uit te zien. Maar uh, het moet niet de hoofdzaak altijd zijn. Nee, precies. Het effect... Veel meer andere belangrijke dingen om te doen. Ja, want tegenwoordig ga je gewoon bijna naar de winkel voor een botoxje. Hè? Voor wat, wat, wat, wat rimpeltjes weg laten halen. Dat, dat, ja. dat, dat <laughs> moet toch niet gekker worden eigenlijk, hè? Dat geeft, dat geeft toch niks. Want als je ouder wordt, dan krijg je dat. Ja. ja, vind ik ook. Ja, ja. ja. daar zijn we het nou. eens. Oké, okay, Fokje. Zijn eens. Dank u zeer mevrouw Bleker. Ja, tot ziens. Oké, okay, tot ziens. Een en een goed ja, weekend in Jouren, dank u zeer. 0800 1121, komt u maar binnen in deze ruimte van uh, debat. We zijn te veel bezig met ons schoonheidsideaal. Ik zeg het. En wat zegt dan Gerrit van der Weijden uit Hoge Zand? Ja, nu hoor ik het. Goedenavond. Goedenavond. Welkom bij Avondspits. Wilt u reageren? Nee, wat anders hoor ik hem niet. Ik versta u slecht, dus ik, uh, ik, ik hoop niet dat u last van mij hebt als ik de radio aan heb. Nee, ik kan het goed horen. Prima, nee, dan uh, kan het zo. Ga toch gang. Ik uh, heb namelijk mij uh, al heel lang gestoord aan uh, het feit dat alles gaaf moet zijn. Vandaar dat ik het heb over de dictatuur van de gaafheidscultuur. Ja. Want uh, appels moeten mooi zijn, uh, kleren moeten mooi zijn, mensen moeten mooi zijn... er mag geen vlekje vrumpen aan zitten... Nee. Mijn vrouw die, ik ben zelf blind trouwens, dat zeg ik er even bij, dus ik zie het allemaal niet zo. Mm. Ik zie ook geen mooie vrouwen, dus dat vind ik wel jammer trouwens. Ja, goed, dat, is even dat, is een, dat is weer een eind. Ja. Mijn vrouw die wees er namelijk op dat zij het mooiste, wat zij, de vrouw die ze het mooiste gevonden heeft, is haar tante in Zuid-Afrika, die was boven de negentig. Je kon aan haar gezicht alle trekken zien van wat ze allemaal meegemaakt heeft. ja. Yeah. En dat is pas mooi. Precies. Op tijd te meneer, Ger, meneer Van der Weijden, heeft u uw vrouw wel ooit gezien of bent u al uw hele leven blind? Ik ben allemaal heel leven blind. Ik heb mijn vrouw nog nooit gezien. Nog maar nooit? Maar ik weet dat ze het donker haar had, dat ze nu licht haar heeft vanwege de oudheid. Juist. dus over de 70. Wat bijzonder zeg. En, en toch dat u, dat, of weet u zeker dat u een hele mooie vrouw heeft natuurlijk? Uh, nou, of ze heel mooi is, weet ik niet. Maar het interesseert me ook niet. Dat dus, maakt niet dus, uit. Dat is belangrijker. Precies, voor uw geld zeker. Ik ben belangrijk aan de mooieheid. Misschien ja. is ze wel lelijk, maar dat interesseert me niks. De schoonheid zit van binnen. Die zit van binnen, ja, precies. Mooi, mooi. Nou, Gerrit van ja, der de de Weij. Ik denk dat, uh, dat wij in onze steeds visueler wordende wereld. daar steeds meer door behep zijn. Dat het allemaal mooi en gaaf ja. moet zijn. Volgens nee, Ik... moeten blinken en mensen moeten blinken. Ja, en... ja, ja. Oh ja, ja het... Wat erachter zit, dat in de kan kennelijk niet. De dictatuur van de gaafheid, zegt u, dat is wel een, wel een behoorlijk mooie term ervoor, want het wordt, mensen worden ongelukkig als ze niet elk stukje rimpel wegwerken en ze denken ook dat iedereen ernaar ja, kijkt. Ja, ja. Ik zeg oh. daarom ook dat ik de duur van de, gaafheid, het is de cultuur zelfs. Precies, nog een cultuur is ook. Oké, okay, Gert van der Weijden, dank, ja. dank u voor, voor het belletje. Interessant om te horen. Uit Hoge Zand. Me dank. Merci Bye. en een fijne avond. Ron Loontjes zegt op Twitter... bij wijze van uitzondering zijn we het eens, Joost. We willen langer leven, maar niet ouder worden. Hoe hypocriet is dat? Mooi. Uh, Jan Arie, messenmaker, zegt hekje eens. Als uiterlijk prioriteit wordt, is de inhoud waarschijnlijk weg. Een leuk uiterlijk is fijn, maar inhoud is veel belangrijker. En dan zet hij nog eens een hekje... WNL bij. We zijn te veel bezig met ons schoonheidsideaal. Ik vraag het aan Marjolein Hurkmans. Um, zij is de redacteur van de Vrouwpagina in de Telegraaf. Goedenavond Marjolein. Ja, goedenavond, Joost. Hoi, ja, ik, ik zeg we zijn veel te veel bezig met schoonheid. Um, dat wordt onder andere bij jou in het blad wel behoorlijk geïllustreerd. Ja, hoewel wij ook wel heel veel ruimte bieden aan gewone vrouwen, hè. Het is okay. bij niet zo dat wij allemaal modellen met maatje zero-zero en nog eens een keer 0 nee. eh, in kleding steken. Wij, wij gaan heel bewust ook voor vrouwen met een maatje meer. Voor vrouwen die bijvoorbeeld hun borst missen. Die komen ook allemaal een bot. Daar maken we wel een ding van hoor. Precies. Wat zijn eigenlijk volgens jou de gevolgen, Marjolein? van dat najagen van de mooiste, het mooiste vrouw zijn of het mooiste man zijn? Um, is dat, is, is, wat is dat te zeggen? Ja, weet je, ik denk dat gewoon iedereen bang voor de dood is. En hmm. als je maar zo lang mogelijk jong eruit blijft zien... dan kun je die dood zo ver mogelijk buiten de deur houden. Dat is natuurlijk onzin, want dood gaan we uiteindelijk allemaal. Ja. Hoe mooi we er ook uitzien hoe jong we er ook uitzien. Maar... Ik denk dat mensen misschien zich misschien beter bezig zouden kunnen houden... met dingen die er echt toe doen of zo in het leven. Ja, af Ja, toe. zei ik ook. Alleen, je kunt misschien beter mooi doodgaan dan lelijk is, is de tegenwerping. Ja, maar wat maakt het uit? Als je in die kist ligt, het is nog één keertje opgebaard, dan is het afgelopen. Ja, maar dan kun je dus dat... Mensen... Ja, dat kun je natuurlijk altijd zeggen. <laughs> maakt niet uit wat je doet. Ja, dood. Maar dood is dood. Alleen daarvoor kun je het leuk hebben. En mensen zeggen, ja, ik wil er mooi uitzien, want we willen allemaal, je gaat sowieso ook niet de deur uit zonder even in de spiegel gekeken te hebben. Dat nee, doe dat ik ook. Is He? Maar is het mooi dan? Vind je het echt nou ja. mooi af en toe? Als je sommige vrouwen ziet, hoe ze zich, zich hebben laten verbouwen, hoe die hun hele ja. leven zeg maar, in het teken stellen van het houden van die schoonheid, terwijl Misschien wel een heel leuk leven kunnen hebben door gewoon met nou ja, in dezelfde dingen te doen en dus... zo. Zeker, ik zie, ik zie de, de meevallers zeg maar, en ik zie ook de, de wat minder geslaagde experimenten op tv. Uh, laat ik het zo zeggen, of in de bladen, dat, dat, dat, dat, dat zie je er toch wel van af. Soms niet, uh, maar dan blijken ze toch gedaan te zijn. Dan heb ik het even over de dames, heel onrespectvol. On maar dan, dan denk je wel, het gebeurt zoveel. Het is ook bijna geen remming meer op voor andere, ook jonge meiden, om, om uiteindelijk die kant op te gaan met, uh, met, met plastic chirurgie. Ja, want dat is treurig. Vooral die jonge meisjes, dat vind ik dus echt heel erg treurig. Dat die al met plastic chirurgie bezig zijn, want ze zijn nog zo mooi. En wat zou, waarom, zou, waarom, zou, waarom zou uiteindelijk zou dan iedereen op elkaar moeten gaan lijken of zo? Dat kan. Ja. maar ik heb een is plastic chirurg aan de lijn. Die, die, die komt ja. uit, is onderweg naar Rotterdam. Jeroen Stevens, goedenavond. Ja, goedenavond, Joost, Jeroen Stevens. Goed. Jeroen, jij bent plastic chirurg, hè? Ja, ik ben plastic chirurg. Ik doe eigenlijk alleen maar cosmetische plastic chirurgie. En ik luister eigenlijk altijd met veel plezier naar jouw uh, spraakmakende thema's. Ik ben het vaak een beetje eens, maar in mijn ogen zit je er dit keer naast. En is het ook een je verhaal. Ja. En ik voelde me toch wel genoodzaakt om die toon in te brengen. Uh, ja, dus bij deze, ja. ik ben het niet, niet eens met je stelling dat het, uh, dat het verwerkelijk zou zijn dat het te veel om nee. schoonheid gaat. Eigenlijk, eerlijk gezegd, gaat het namelijk helemaal niet om schoonheid. Maar ja, een hoop mensen willen fit, energiek en... Uh, en dan vitaal uitzien. En, en dat is weliswaar maakbaar. Mm -hmm. En dan word je weliswaar jonger doorgeschapt. Maar mijn ervaring is toch dat het meer om dat fitte, energieke, geloofwaardige gaat. Uh, van iemand die nog vol energie zit. Ja, maar... en dat past nou juist perfect bij deze tijd. Hoe geloofwaardig ja? ben je? Maar maar, als je fit. maar maar Maar Jeroen, hoe, hoe geloofwaardig ben je als je 60 bent en je wil eruit zien als 18? Dat, dat, en je ziet eruit als 18. En je dat je is toch je niet... Bedoelt, uh, ja, kijk, 18 is erg overtuigend. De... ja ik noem ja, ik wat, maar wat. Maar ik denk fit en energiek, hè? het gaat ja. niet om leeftijd. Uh, ik zou zeggen, mijn jongste patiënt is zeg maar. Uh, die cosmetische chirurgie bijvoorbeeld aan het gezicht overweegt. Oh, ik heb veel aangezicht- en borstchirurgie. Ja. Uh, maar die, die, jongste, die jongste mensen zijn soms. Uh, ik noem maar wat. van 20, 25 en de oudste tot 83. Ja. Dus het is eigenlijk iets van, van alle leeftijden. En die mensen zijn niet echt op zoek naar. schoonheid, maar meer naar. Een geloofwaardige... Ja, ik, ik, praat, ja, ik vind het, je praat het ook curves, natuurlijk... Op, lijn. Ja, jij verdient er natuurlijk een mooie boterham mee, Jeroen. Dat, dat begrijpen luisteren en ik ook wel natuurlijk, want jij, jij werkt ja. daarvoor. Ja. Ik vind het moeilijk te geloven ja. dat, jongen, dat meiden en ook oude dames of, of mannen bij jou komen zeggen van... ik, ik wil geloofwaardiger worden of zoiets dergelijks. Ze willen toch vooral in de spiegel kijken en iets beters zien. Nee, nee, nee. Vaak willen ze weer terugzien. Want ze zien dat ze langzaam hebben kwijtgeraakt. Want namelijk van binnen voelen ze zich gewoon nog fit en energiek. Ja. En ze zien dat ze er meer vermoeid en getekend uitzien dan ze lief is. Dus eigenlijk eerlijk gezegd, uh, dat is zeker de Europese en zeker de Nederlandse variant. Ja. Tegenover de Amerikaanse variant, die inderdaad wat meer overtrokken is. Maar de Nederlandse variant van de cosmetische churie die probeert eigenlijk juist een beetje een balans, een brug te slaan... tussen hoe je je van binnen voelt en hoe je er van buiten uitziet. Nou, ik en als vind... dat past, als dat klopt... Ja, dan, dan, dus. dan Oké, okay. je... okay, dat is wel een mooie, mooie kanttekening bij de discussie. Dankjewel Jeroen Stevens. want dan ga ik terug naar, uh, naar, naar Marjolein. Marjolein, ja. want we hadden het over chirurgie. Dit, dit verhaal het is, is natuurlijk is, ja, het is ook ingegeven vanuit hoe hij er tegenaan kijkt. Maar geloof je dat, dat, dat mensen die naar de plastische ruur gaan... dit ook, ook vinden? Nou, ik vraag me af hoe geloofwaardig je bent als je 80 bent en uh, eruit wil zien als veertig zo. Ja. Is dat nog geloofwaardig? Heeft dat dan nog met... Heb je dan de energie van de 40 veertigjarige? En ik bedoel, ja, ik wilde, je wilde graag energiek uit blijven zien, maar kun je die energie dan niet beter steken die je nog hebt in iets wat nuttig is? Ja. Ik zie wel eens van die vrouwen die naar de manicure, naar de pedicure, naar de kapper, die zijn Weet je hoeveel uren die vrouwen daarmee kwijt zijn op een dag. Ja, maar doe jij ook toch? Jij zit toch ook uh, wel twee, uh, twee uur bij de kapper, of niet? Alle vrouwen? Ja, en... Nee, 1,5 jaar, om eerlijk te zijn. Okay. Ik heb namelijk nogal veel krullen, dus daar is toch weinig eer aan te behalen. Dat moet je zo af. laten. Nee, dan moet je zo laten. Ja. Oké, okay, Marlijn. Marlijn Heukmans, dank je wel voor je reactie okay. uh, op de stelling. We zijn te veel bezig met ons schoonheidsideaal. Zij is redacteur van de Vrouwenpagina. Uh, Dank je wel. Bazelaar zeg mij maar, oneens. Ik zie nog veel te veel lelijke mensen rondlopen. En uh, Jos Kingma die zegt ook een hekje oneens. Dit gen is per ongeluk ontdekt. Er zitten vooral medische voordelen aan. Denk aan dementie. Parkinson en diabetes type 2. Uh, dan heeft hij het over de muizen. Zullen uh, we kijken wie we allemaal zien. We zien wel wat mensen binnenrollen. Leuk. Uh, Dirk-Jan van Rijn uit Zwolle. Goedenavond. Ja, goedenavond uh, meneer Irmans. Hallo. Hi. Ik wilde graag reageren op de stelling, omdat uh, eigenlijk vind ik... De... Ik ben het ermee eens, laat ik daarmee beginnen. Uh, dat we te veel gefocust ja. zijn op het uiterlijk. Uh, en dat komt eigenlijk wat mij betreft ook uh, door een algemeen iets in de samenleving. Is dat we, uh, we zijn bezig met dingen die eigenlijk, als je het niet heel belangrijk zijn... zeg maar, Mensen hebben te weinig meegemaakt, waardoor ze niet kunnen relativeren naar wat echt belangrijk is. Ik heb zelf een uh, laatste uh, jaar, heb ik afgelopen jaar of dit jaar, zeg maar, heb ik een uh, kind verloren. Mm. Nou, en dan, dan kom je zeg maar terug bij, uh, dan gaan vallen al die dingen weg, laat ik Tuurlijk. het maar zeggen. Ja. En niet iedereen heeft dat, dat, dat begrijp ik. Maar uh, iemand zei eens, en er zit een kern van waarheid in, van uh, het beste wat Nederland zou bijna kunnen overkomen, uh, sociaal gezien, is dat het een keer een oorlog krijgt. Maar dat, dat wens je natuurlijk niet. Nee, maar dan maar, weet je het, weer wat, wat, wat belangrijk is eigenlijk, ja, Klopt. En ja. het, hele, het hele verhaal van het er mooi uit moeten zien, meisjes met anorexia, noem het allemaal op. Dat komt echt niet zomaar uit de lucht waarin, zeg maar. Nee. Het is toch iets wat gepromoot nee, wordt. Ik denk, oh ja. Wat ja, doen we, we er tegen je, Dirk-Jan? Want, want het blijft die bladen. We hebben natuurlijk uh, ook de bladen Klopt. gebeld, hoor maar die, die wilden niet allemaal reageren. Maar die zoeken dat op natuurlijk, hè? Die, die focus en die Klopt. strijd, die wedstrijd uh, om nog mooier ja. te worden. Nou, de ellende is dat je het niet kan oplossen door wetgeving. Je kan ook niet uh, aangeven bij de televisiemaatschappij. ...jullie mogen de mensen niet meer zo extreem uh, mooi maken. Nee. Dat gaat allemaal niet. Het is iets wat in de mens zit. Ja. Wat bij, wat van nature beoordelen we alles op ons oog. door Met ons oog, zeg maar. En ja, goed. Uh, helaas zijn daar... Ik denk wat het probleem op zou lossen... ...is dat er mensen in de omgeving moeten zijn. In ieder geval dat je één iemand in je omgeving moet hebben... ...die verstand heeft en tegen jou kan zeggen... ...hé, hey, luister... Is het wel verstandig wat jij doet? En ja. uh, ga niet zomaar. Weet je wel, kijk, als dat soort mensen er zouden zijn, dan kun je het in ieder geval beperken. Maar mensen worden nu helemaal uh, lyrisch en gek Ja, worden gek gemaakt. Oké. Okay. Ja. Dirk-Jan Verijn, dank je wel ja. voor jouw bijdrage. Uh, Liesbeth, hij, uit Den Haag. Zijn we te veel gefocust op ons schoonheidsideaal? Ja, goedenavond, Joost. Liesbeth. Hallo. Hoi. Ik vind als je, mooi ben, als je mooi bent van buiten, dan moet je eerst van binnen mooi zijn. Als je van binnen mooi bent, dan straal je dat vanzelf uit naar buiten. En zeg jij daarmee ook, Lisbeth, dat mensen die alleen maar met hun uiterlijk bezig zijn... ongelukkig zijn van binnen? Dat denk ik wel, ja. ja dat ze ontzettend goed al best moeten doen om... Uh, te compenseren. Maar zo jong mogelijk eruit te blijven zien hmm. en... Uh, Allerlei dingen uithalen met botox en weet ik. Lippen opspuiten en weet ik veel. Ja. Laat de natuur gewoon zijn gang gaan. Ja, ik vind het... Kijk, je mag best er leuk uit. Dat wil iedereen. Er Tuurlijk. leuk kleren. Leuk Tuurlijk gaat niemand Tuurlijk. zeggen. Maar het punt dat je alleen maar bij elk vlekje alles blijft, blijft focussen... dan ga je daar ga je niet gelukkig van worden, denk nee, ik. Nee, dat, dat denk ik ook niet. Nee. Zijn we het eens, Liesbeth? Goed, Dankjewel. En een fijne avond in Den Haag. Charling van der Kolk zegt op Twitter... Leven en laten leven, lijkt mijn gezond motto. Laat iedereen zelf beslissen wat hij met zijn lichaam doet. Is ermee oneens. Herman Hobert zegt eens... Kijk maar naar uh, veel mannen en vrouwen die gebotoxed zijn. Er zit geen non-verbale expressie meer in. Dat vind ik ook. Je ziet die lippen op en, op en neer gaan. Je denkt, joh, het lijkt wel een kikker. Uh, Michael, Dijnenma, goedenavond. Goedenavond. Hi Michael, jij bent onderzoeker aan de UvA. Uh, dat en je klopt. onderzoekt... Je doet onderzoek naar schoonheidsidealen. Ja, dat klopt. Vertel. Ik doe onderzoek naar uh, de verschillende schoonheidsidealen die er bestaan... in verschillende Europese landen... onder verschillende groepen van de bevolking. Ouderen en jongeren enerzijds. Mannen en vrouwen, mensen van verschillende opleidingsniveaus, et cetera. Maar ja. En um, ik wil ook kijken of ik ben ook bezig met onderzoeken over... Uh, wat voor rol dat speelt in het leven van mensen en waar die ideeën vandaan komen. Waarom wil je dat weten eigenlijk? Omdat uh, schoon, de manier waarop mensen naar schoonheid kijken of naar het uiterlijk van anderen, dat speelt een rol in bijna alle sociale interacties. En ook hoe ze zichzelf zien en definiëren uh, in relatie tot anderen. Kijk, en dan ga je dat Europees onderzoeken. Dus verschil... uh, daar, zijn, daar ben ik samen met mijn collega's momenteel mee bezig. Ja, dat klopt. Dat is grappig. En ik begrijp ook, Michael, dat jij nog mensen zoekt voor het onderzoek. Moet... Ja, dat is waar. Mooie dat mensen? Waar. Of mag, maakt dat niet uit? <laughs> uh, nou ja, ik uh, hoop dat iedereen zichzelf op een bepaalde manier wel een beetje mooi vindt. Ja, dat, uh, dat geloof ik eigenlijk maar wel. nee, ik, uh, ik heb daar van tevoren geen uh, oordeel over. Nee, ik uh, wil juist... Uh, gewoon mensen vanuit het algemeen publiek vragen wat zij vinden over schoonheid. Of Kijk, wat zij mooi vinden. Oké, okay, waar kunnen ze zich melden, Michal? Uh, nou, binnenkort hebben we een, uh, een survey online, dat mensen plaatjes kunnen sorteren naar voorkeur. En uh, dat uh, valt dan te vinden op de website www.sociologyofbeauty.nl. Sociologyofbeauty.nl. Dan so nou, moet je even op googlen, mensen. Maar daar, daar kun je bij Michaël landen. Michaël Deineman doet onderzoek naar schoonheid. En ik vind het wel wel interessant. We gaan afwachten hoe de resultaten klinken, Michaël. Dankjewel. Ja, maar, maar we hebben al wel een aantal bevindingen, als je daar misschien. Een kind oh, nu al? Ja. Uh, ja, want we zijn al wel een tijdje bezig. Maar we zoeken inderdaad... Wat is ja, wil nog een paar bellers even de reactie vragen? Even wat is de belangrijkste bevinding? Uh, nou, dat er niet zozeer één schoonheid ideaal is. Ten eerste. Ten tweede, dat heel veel mensen uh, schoonheid ook niet puur beoordelen op uiterlijke kwaliteiten. Maar ook wat zij zien in een bepaald persoon. Ja. Uh, uh, of de persoon toegankelijk of vriendelijk is. Mm. En uh, uiteindelijk... Verder ook dat um, Nederland niet heel erg verschilt van andere Europese landen. Zou nou, zeggen. dat is dan weer een geruststelling wellicht. Maar in ieder geval, denk niet te simpel. Het, zijn, het, zijn, het is licht ingewikkeld, maar goed, dat komt vaak uit onderzoek. In ieder geval, uh, we gaan de rest afwachten, wou ik zeggen. Miguel. dank je wel. cultureel socioloog en dus onderzoeker naar schoonheid. Uh, meneer Van Rest zit het mij, of hoewel, hij belt geloof ik met deze mededeling. Ik heb me nog nooit afgevraagd hoe ik eruit zie. Mensen geven me ook geen 84. En dat ben ik wel. En ik ben ook nog eens tevreden met mijn uiterlijk. Ed van den Ende uit Sittard. Ja, goedenavond Joost. Met Ed van den Ende. Uh, Joost, uh, oud zijn is mooi. Kijk, ik vergelijk het wel eens met een oude boom. Zo'n knot wil je helemaal doorleven met knoesten. Het is een bron van leven. Een jonge boom, dat is een stammetje met een kroontje erop, daar ben je zo op uitgekeken. Dus uh, ik denk dat we gewoon heel uh. anders moeten gaan denken. Jef, um, ja. Kijk, we, we spreken ook niet uh, ja, de vergrijzing, nee, de verzilvering, dat klinkt veel beter. En dat is ook zo. Ja, je zegt gewoon een oude boom is ook mooier, dus oude mensen moet je eigenlijk meer van genieten dan van, uh, van jonge mensen. Ja, het is gewoon weg... Uh, het, het, hoe het uiterlijk vertaald wordt. Het is natuurlijk een kwestie van geld. Als je de blaadjes openslaat, steeds schijnzende gezichten van jonge mensen en oudere mensen, ja, dat zijn wandelstokken en pampers, daar wordt nog reclame over gemaakt. Maar ja, oudere mensen hebben toch tamelijk wat geld. Ja. Ik denk ook dat het een nieuwe doelgroep is uh, waar meer aandacht aan besteed moet worden waardoor je natuurlijk ook meer een stuk uh, respect daarmee uh, kunt kweken. Prima, Ed van Ende. Dank je wel uit Zittert. Er is een lijn vrij. Als u nu belt, kan ik u nog meenemen in Avondspits. 0800 We zijn te veel gefocust op ons schoonheidsideaal. En uh, ik zie nog voldoende tweets ook binnenkomen. Richard zegt wij mannen hebben makkelijk praten. Wij worden mooier hoe ouder we worden. Sander de Haas is bijna thuis. Hij uh, gaat naar Hapert waar hij woont. Goedenavond Sander. Goedenavond. Sander. Ja, ja, ja, ik ben het uh, eens met de stijl. Uh, tenminste, als, uh, kijk, als je heel erg onzeker bent over je lichaam. Bijvoorbeeld, uh, je hebt een scheve neus of uh, uh, als vrouw zijn je hebt een kleine borsten en daar voel je je heel onzeker over. Ja. Dan vind ik het een ander verhaal, maar je, uh, je hebt gewoon, als je kijkt naar de modellen en uh, al de meiden die in de bladen staan, ja... Uh, als je daarop wil gaan lijken, dan gaat je toch nou, nooit precies. lukken. Dan kun je zoveel botox spuiten en uh, doen wat je wil. Maar en, ten tweede, het is ook nog eens volgens mij zeer ongezond voor je lichaam. Uh, heel die rommeleren. Dat, dat zal ongetwijfeld een keer gaan blijken. Maar het punt, er zijn ook veel beunhazen op de weg geloof ik. Maar het punt is inderdaad wat je zegt, je zegt. Je moet er gewoon mee kunnen leven. Maar die meiden worden onzeker gemaakt natuurlijk. Hè? Door de, door de, ja, de tv en de, en, de, en de weet ik wat allemaal. In de commerci commerciële zin. Um, dat, dat zou je eigenlijk moeten afremmen. Ja, daar ben ik het helemaal mee, mee, met je mee eens. Ja, oké. Okay. En, en, en over die ratten, wat was er nou? Muizen? Kunnen ze ja. dan? Ja, muis dat, dat spoot ze iets in? zodat Als ze bijvoorbeeld een stukje van de oor afknippen, dat die wordt terug aangroeit. Ze zijn volledig. Ze kunnen zich volledig herstellen die proefmuizen. Uh, als zij inderdaad een been of een voet of een pootje eraf geamputeerd wordt of, uh, of een tenen wordt afgeknipt, dat hebben ze gedaan. En dan vervolgens blijkt dat dat, dat eiwit. Dat blijkt zo te, te werken, dat eiwit lin, uh, dat, er, uh, dat het vanzelf weer aangroeit. Dus je kunt eigenlijk nooit meer, uh, nou, daar gaat het eigenlijk om, je kunt, je kunt altijd blijven leven. Die muis altijd. Ja, maar willen we daar naartoe? Nee, dat is, ook mijn, uh, dat is ook mijn verhaal. Zijn wij het eens, Sander? Ja, kijk, iedereen wil oud worden, maar niemand wil oud zijn, dat is het, hè? Dat is hem. Mooi gezegd. Sander de Haas, dank je wel. Uh, Richard zegt, wij mannen, uh, die had ik al gehad inderdaad. Uh, mevrouw Marjan van der Schoot zegt, je bent zoals je bent. Oud zijn, er is helemaal niks mis mee. En Hans Pater twittert mij, als je dan doodgaat vol met botox... word je dan begraven of word je gestort bij het chemisch afval? Juist, die hebben dan ook nog. Jeffrey Smit uit Enschede, goedenavond. Hi. Uh, waar ik, ik vind het echt allemaal zulke onzin... Uh, zal ik je ook gelijk vertellen waarom. Mm. Als ik, uh, ik ben zelf ben ik aardig wat afgevallen. Stel nou dat je gewoon eindelijk zoveel afvalt. Hè? En je hebt de mogelijkheid om eindelijk de kleren aan te trekken die je aan kunt. Ja. Maar ik bedoel, ik, als ik het geld had gehad, ik ben 55 kilo kwijt geraakt. Maar er is een bepaald deel in mijn lichaam wat ik gewoon niet krijg op de manier waarop ik het wil. En dat is gewoon wat strakker als normaal. Het blijft is... altijd wat ruimer. Okay. Nou, als, ik gewoon als ik de mogelijkheid zou hebben, of althans de financiële middelen zou hebben... om daar wat aan te laten doen, Jeffrey. had ik dat echt wel laten doen. Oké, okay, Jeffrey, zet een punt. Ik had nog een hele uitleg voor u. We moeten eruit, dat dus snel. Het is uh, voorbij. Kijkt u vooral naar WNL op zondag, aankomende zondag... en naar Hotel Kooi op Radio 2. Tot zover Avondspits, zometeen Brands met boeken. Fijne, fijne avond en goed weekend tot maandag. Dag. Ze zijn groot, ingewikkeld en heel belangrijk voor de Nederlandse economie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 Welke schade? Denk niet langer aan schade dan nodig is. Kijk op absautoherstel.nl. van snel. ABS Autoherstel. Ik ben Henk Schiefmacher, tatoe kunstenaar. Ik heb een kleurrijke rechterhersenhelft, de kant voor creatief zijn. Ik ben Arjen Stap, klimaatwetenschapper met een uitstekend ontwikkelde linkerhersenhelft om te analyseren. Ik ben Consuelo Sedni, outsourcing specialist bij Mazaar